I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry, now I ever went away. Every night and day, I go insane say, I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, real soon. I've been gone. You don't know what I'm going through. I'm coming home while I'm over. Let me any day now, please. I'm coming home, come on home I'm coming home You know I'm praying every night And everything is gonna be fine I'm coming home, baby, now I wanna give you all time Expect to see me now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 tegen de ANWB en de Verkeersinformatiedienst. De vakantie voor de basisscholen begon vrijdag in de regio Noord. Naar schatting 400.000 mensen vertrokken naar het buitenland, de meeste met de auto. De drukte op de wegen bleef gisteren achter bij die op een gewone vrijdag. Mogelijk speelde daarbij ook het weeralarm vanwege zware regen een rol. Ook vandaag viel het aantal files erg mee. In het zuiden van Duitsland leidde vakantieverkeer wel tot lange files. Vooral op de snelwegen richting de Alpen stond het vol. Ook in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen, in België en delen van Zwitserland zijn schoolvakanties begonnen. Bij de DSB-bank is opnieuw een directeur vertrokken. Vorige maand stapte al politicus Frank de Grave op als financieel directeur. Nu is ook René Vrijters weg. Hij was verantwoordelijk voor sparen en beleggen bij de bank van AZ-voorzitter Schieringa. Vrijters had er volgens DSB moeite mee dat hij geen eigen baas kon zijn. Freitas is een van de oprichters van beleggingsbank Alex. DSB kwam afgelopen week in het nieuws door boetes van toezichthouder AFM... omdat de bank fouten heeft gemaakt bij het verstrekken van hypotheken... en bij het adviseren van klanten. In Gelderland is bij een ongeluk met huifkarren een koetsier van 45 zwaar gewond geraakt. Ze werd overreden door een huifkar en werd met een hoofdwond, kneuzingen en een gebroken rib naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen raakten licht gewond. In de plaats Assel probeerden koetsiers van een huifkarbedrijf een wagen te keren om ze klaar te zetten voor een groep klanten. Daarbij sloeg een van de paarden op hol en renden andere paarden ook weg. Een koetsier van 28 geraakte bekneld en liep been- en nekletsel op. Een meisje van 17 wist opzij te springen, maar raakte gewond aan haar enkel. Het weer. Vanavond en vannacht flinke opklaringen en minimaal rond 13 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Middagtemperatuur ongeveer 25 graden. Dit was het Einde. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeni, en Zom, Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag, 4 minuten over de klok van 3 uur. Het is weer tijd voor de 40 heetste hits van Europa. Luist naar de Euro Breakdown. Tot aan 5 uur ben ik bij je. Mijn naam is Sjors van Am en dit is CFM Zandvoort. Met alweer de 19e jaargang van deze lijst. De 25e 25ste aflevering alweer van deze jaargang. Vandaag 26 juni 2009. De lijst die deze week bestaat uit 13 stijgers, 3 zittenblijvers, 21 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat ook 3 plaatsen de lijst hebben moeten verlaten. Zo so song Mac and Dino na 16 weken. Vorige week stonden ze al helemaal onderaan en nu dus uit de lijst. Een week korter, 15 weken in de lijst gestaan de Killers met Spaceman nu ook eruit. En Fairy Cost and Made of Love na 11 weken uit de lijst van Europa. De snelste omhoog gaat deze week Anne Grace. Let the feeling go gaat 10 plaatsen omhoog. De snelste daler is het met haar hometown glory, zak zij er 12 naar beneden. Het langst dat is Coldplay. Live in Technicolor 2 staat alweer 20 weken in de lijst van Europa. We beginnen deze week niet met Coldplay dan, die krijg je zo meteen nog van mij. Wel met een band die er ook al erg lang in staat, 19 weken in totaal. Ze zakken van 33 naar 38. Ik heb het over U2, Get On Your Boots. Euro breakdown op vrijdag. Breakdown op Vreda. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Weken lang al in de lijst van Europa. YouTube cat on your boot. Daarvan hebben ze ook enkele weken zelfs bovenaan de lijst gestaan. En meer dan de helft hebben ze zelfs in de top 10 gestaan. Een van de grote kans hebben ze dus om hoog in de eurohit van dit jaar terug te vinden. Eind van het jaar doen we het weer. Hè. De 100 grootste hits van Europa zitten we dan weer achter elkaar. Voor de eerste binnenkomen. En ik ga je namelijk voorstellen aan de vierde single van het succesvolle album. Viva la vida. Or dead and all his friends. De keuze is gevallen op het nummer Lovers in Japan. De videoclip die geregisseerd is door Matt Wardcross Die is ook onlangs al uitgebracht via de Amerikaanse iTunes. Zoals we eerder al hebben vermeld. Bij binnenkomst van de andere drie singles. Zal het album Viva la vida. Or dead and all his friends. Vanaf 25 november nogmaals in de winkel liggen. Dan onder de titel FIFA La Vida, de Prospect March Edition. De re-release van uh, dit album zal naast de standaard cd, ook een tweede cd, met erop uh, acht nummers uh, uitbrengen die het, album, uh, het echte album niet gehaald hebben. Daarnaast zal Coldplay ook nog een EP uitbrengen met erop alleen maar de B-sides, degene die dus het uh, originele album niet gehaald hebben. Eén single die dat wel gehaald heeft, dat is dus Lovers in Japan. En die staat dus op de echte album uh, Viva La Vida, or Death and All his Friends. Vanaf 25 november is de Project March Edition te verkrijgen. Dat uh, staat dus nog ver voor ons. Wat niet ver voor ons staat, dat is dan die nieuwe binnenkomer. En Deze is dus van Coldplay. Lovers in Japan. En deze week komen ze nu binnen op nummer 37 in de lijst van Europa. Achter elkaar hoorde je het geluid van Coldplay. Lovers in Japan kwam nieuw binnen op nummer 37. En op nummer 35 hoorde je ook weer Coldplay Live in Technical 2. Deze keer 20 weken lang in de lijst van Europa. Ze zakken wel 7 plaatsen naar beneden en komen daardoor op 35. Tussen twee keer Coldplay in zit TI en Justin Timberlake. Dead and Gone. 18 weken in de lijst, zakt 5 plaatsen naar beneden. We gaan de lijst verder met de. De nummer 33, nummer 34 slaan we over, Flowrider Ride Round, 15 weken in de lijst staat zij, ze zak van 30 naar 34. Pitbull, daar gaan we mee verder, I know you want me. 37 stond hij vorige week, deze week gaat hij dus omhoog en komt hij terecht op nummer 33 en dat alles in zijn tweede week. ...in zijn tweede week... ...I Know You Want Me gaat die vier plekken omhoog... ...van 37 naar 33. En dit zal misschien wel de grootste zomerhit worden... ...van dit moment. Het is toch wel echt zo'n zuuntje... ...wat je denk ik wel een hoop terug gaat horen... ...op de, de stranden bij de verschillende feesten. De volgende nieuwe binnenkomen... ...die vinden we op nummer 32... ...en met Boom Boom Pow... ...scoren de Black Our Peace wereldwijd... ...een van hun grootste hits uit hun carrière... Nederlandse Charts lijkt de nieuwe experimentele sound van de piece pas wat laat aangeslagen te zijn. Maar de single wordt nu ook helemaal grijs gedraaid in ons land. De groep maakt met haar nieuwe single I Got A Feeling dan ook een goede zet om in Nederland weer sneller naar de top te gaan stijgen. Het nummer heeft veel weg van het oude bep stijl Maar is daarentegen ook goed voor de dansvloer. Het vormt een perfecte mix die onmogelijk kan worden genegeerd door de radiozenders. Dit zal ook een van de platen zijn die je binnenkort overal weer gaat horen. De Black Eyed komen met de nieuwe single I Got A Feeling deze week ook binnen India Breakdown. En zij doen dat op nummer 32.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 Got my money, let's spin it up, let's spin it up. Go out and smash it, like on my gun. Jump out that sofa, come on. Let's kick it, Call. Oh. Fill up my cup, drink, talk. Look at her dance, move it, Just take it, Oh, Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it.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 Single van de Black Eyed Peas. I Got a Feeling. Nieuw binnen op nummer 32. Nummer 40. Helemaal onderaan de lijst. 1 plek verlies in de 18e week voor Snow Patrol. If There's a Rocket, tie me into it. Drie plaatsen verlies in de 17e week. Kanye West Heartless. Hij zakt naar 39. You Two Can On Your Boots. Zak van 33 naar 38. In de 19e week alweer. En Coldplay Lovers in Japan. Nieuw binnen op 37. Ci featuring Justin Timberlake, Dead and Gone, 18 weken in de lijst, zak 5 plaatsen naar 36 en Coldplay Live in Technicolor 2, zak er 7 in hun 20ste week, zijn ermee wel het langst genoteerd in de lijst van Europa. Flowrider, Ride right Round, staat 15 weken in de lijst, zak 4 plaatsen naar beneden en People, I Know You Want Me, staat 2 weken in de lijst en gaat 4 plaatsen omhoog. Black Eyed Peas, I Got A Feeling, nieuw binnen op 32. En Juga met Girls zakken er twee van 29 naar 31 in hun 16e week. Dat zijn de lijst van Europa staan. Zo meteen ga ik jou even vertellen wat het weer allemaal nog gaat doen... ...en hoe de stand van zaken is op de wegen in onze regio. Eerst krijgen ze van mij nog pink. Vorige week stond ze op 27. Deze week zakken ze naar nummer 12. Please don't leave me. Ze zakt naar nummer 30 en staat 12 weken in de lijst. Moet wel eens eventjes goed blijven noemen. kust weer Pink met Please Don't Leave Me op nummer 30 deze week, dus 27 vorige week. 12 weken in de lijst. En ook vandaag is het uh, zomers en dat alles dankzij het hoge drukgebied Corina, wat uh, boven Scandinavië zweeft. Maar helaas wordt het een stuk minder zonnig vandaag. Vanochtend scheen nog wel geregeld de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. En deze kunnen in de namiddag zelfs gaan uitgroeien tot lokale onweersbuien. Ik denk dat in onze regio wel de kans daarop erg klein is, maar het zou kunnen gebeuren. De wind wijdt uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig verkracht. De temperatuur loopt op naar een zomerse, maar enigszins benauwde 25 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er weer opklaringen. Blijft het droog en daalt de temperatuur niet verder dan 16 graden. Morgen beginnen we de dag met geregeld zonneschijn. Geleidelijk ontstaan er stapelwolken en deze groeien in de middag uit tot fikse regen en onweersbuien. Tijdens deze bijen kan het ook tot hagel- en windstoten gaan komen. De wind wordt uit het noordwesten en is overwegend matig verkracht. Temperatuur loopt op naar weer een 25 graden. Zaterdagavond is er nog kans op een onweersbui, maar zondagnacht blijft het droog en klaart het langzaam op. Temperatuur daalt naar een klamme 17 graden. Zondag zijn er weer flinke zonnige periodes. Het blijft droog en er waait nog altijd een matige noordoostelijke wind. Temperatuur loopt op naar 25 graden, wellicht 26 graden. Zondagavond en maandagnacht zijn er weer wolkenvelden. En taal had de temperatuur naar een graad of 16 à 17. We gaan ook even kijken hoe de stand van zaken op de weg is in onze regio. Dan vinden we een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Knoopend Waterglaasmeer en Muiden, daar 4 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht, tussen Knoopend Holendrecht. Of bij Knoopend Holendrecht, daar 2 kilometer. A4 Delft richting Amsterdam, tussen Knoopend Badhoeverdorp en Sloten 3. A 9, Alkmaar richting Diemen tussen Aalsmeer en Knoop het Holendrecht 3. A 10, de ring Amsterdam. Koemplein richting, uh, richting de Nieuwe Meer. Tussen Knoop het Koenplein en Westpoort 2 kilometer. De vertraging kan erop lopen tot wel 3 minuten. Maar het wordt wel steeds drukker daar in de regio, we gaan meteen nog even naar de laatste nieuwe binnenkomen. Die vinden we namelijk op nummer 29 deze week. Het punk-trio uit de California dat in de jaren negentig hitscoorde met basket Case, When I Come Around en Geeks Breed. Breach. We hebben het over Green Day, want in de Verenigde Staten haalden ze de top 10 zelfs met When I Come Around. En ze maakte in 2004 nog zelfs even een, een comeback met het album American Idiot. Waar kennen we Green Day nou eigenlijk nog het meest van op dit moment? Nou, dat is toch de samenwerking met U2 eind 2006. Het nummer The Saints Are Coming. Een cover van de Skites. En Beide groepen hebben hun krachten gebundeld om geld in te gaan zamelen. Voor de Music Rising Foundation. Die steun biedt aan de muzikanten die zijn getroffen door de orkaan Katrina, Die toen in augustus 2005 over New Orleans trok. Sindsdien hebben we heel weinig gehoord van Green Day, maar ze zijn dus weer helemaal terug. En hoe? Deze week komen ze in ieder geval nieuw binnen in de Euro Breakdown. En dan moet ik even de goede open zetten. We hebben het dan namelijk over... Uh... Deze sound, dat is echt weer uh... Green Day uit de goede jaren. See to 21 guns. Deze week komen ze nieuw binnen in de Breakdown en zij doen dat in één keer op nummer 29, dat is toch wel uh, erg netjes hoor. We gaan rustig gaan verder met de lijst, komen we dan uit bij uh, Agnes. Agnes, release me. Vorige week kwam zij nieuw binnen op uh, 35, deze week gaat ze 9 plekken omhoog en komt ze op 26. That is you, Agnes. Release me.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 you nummer 24 van deze week Adele Hometown Glory zeven weken lang staat zij in de lijst, vorige week stond ze nog op nummer 12, deze week zak ze naar nummer 24 daarvoor hoorde je Agnes met Release Me zij staat twee weken in de lijst en gaat negen plaatsen omhoog van 35 naar 26 de volgende die je van mij krijgt dat is Flow Rida ook zij staat samen met Winter Gordon op dit moment twee weken in de lijst zij gaan ook negen plekken omhoog. Van 32 naar 23. Dit is Sugar. Now they're closing up the club oh. I've seen her once or twice Before she knows my face But it's hard to see With all the people standing in the way